Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. Er gaan extra treinen rijden naar het strand. En als het mooi weer is, zet NS straks weer extra sprinters in tussen Amsterdam en Zandvoort. Dat hebben ze vorig jaar al eens uitgeprobeerd en dat beviel. De treinen zaten niet meer zo propvol als normaal met mooi weer. Het spoorbedrijf gaat de weersverwachtingen in de gaten houden. En als er strand weer aankomt, zie je de extra treinen de avond van tevoren al verschijnen in de reisplanner. Kun jij lekker uitwaaien op het strand? Ah, ah. Ja, tenzij we van die vogels rondlopen natuurlijk. Twee mannen uit Amsterdam moeten de gevangenis in voor het neerleggen van een bom bij een Poolse supermarkt in Beverwijk. Dat gebeurde vorig jaar zomer. Het explosief ging niet af. Een man van 20 krijgt 2,5 jaar cel. De ander, een man van 18, moet 10 maanden de jeugdgevangenis in. Een van de laatste onafhankelijke kranten van Rusland rolt voorlopig niet van de pers. Het gaat om de Novaya Gazeta. De krant zet geen nieuws meer online en er wordt ook niets meer gedrukt... ...om doordat de krant een nieuwe waarschuwing heeft gekregen. Het WK-kwalificatieduel van de Oranjevrouwen tegen Belarus over dik twee weken gaat niet door. Het KNVB wil nog steeds niet hebben dat Nederland tegen Rusland en Belarus speelt vanwege de oorlog in Oekraïne. Het is niet bekend wat de gevolgen van deze beslissing zijn. En we blijven nog even bij voetbal, want de Oranje Mannen spelen morgen een oefenwedstrijd tegen Duitsland. Afgelopen zaterdag werd er overtuigend met 4-2 gewonnen van Denemarken. En van Gaal wilde tijdens een persconferentie niet zeggen of iedereen fit is voor de wedstrijd. Ja, dat is ook weer een hele slimme vraag. Maar als ik daar antwoord op geef, dan weet je meteen de opstelling. Dus uh, uh, uh. ik wil niet uh, het systeem zeggen. Ik wil ook niet de opstelling nee, maar... zeggen. Wij willen die Duitsers zo moeilijk mogelijk maken. Ja, de oefenwedstrijd tegen Duitsland is morgenavond in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Het weer in het noorden grijs In de rest van het land best wat zon. Grote temperatuurverschillen met 16 graden in Limburg en 8 in het noorden van het land. Morgen veel bewolking, in het zuiden wat regen en maxima van 10 tot 15 graden. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Ja. Een lekkere zonnige zaterdagmiddag hier in Zandvoort. En als je naar de herhaling luistert op maandagmiddag... hoop ik uiteraard ook nog dat de zon schijnt. Al zeggen ze dat dat misschien wel eens wat minder kan gaan worden. Maar in ieder geval nog een mooi weekend tegemoet met lekker veel zon. En dat hebben we ook wel nodig tijdens het sportieve weekend, Albert-Jan. Klopt, want ja, er wordt nu volop gewandeld. En morgen wordt er volop gefietst en heel hard gelopen... Dus uh, nee, we hebben er prachtig weer bij. Dus uh, het is wel fris uh, in de schaduw. Maar met deze zon bij is het toch een ideaal wandel, ren, fietsweekend in Zandvoort. Goed, tweede uur. Zandvoort op zaterdag. Wat gaan we doen? We gaan natuurlijk over een tweetal platen weer live schakelen met uh, Jan van der Leden. Want die is voor ons aanwezig bij de wedstrijd Aalsmeer tegen SV Zandvoort. Tussenstand momenteel 1-0. Ja, dus uh, kan nog van alles gebeuren. Dus uh, kijken hoe het uh, tegen het einde van de eerste helft ervoor staat. We hebben natuurlijk ook nog een tweede uur bijdragen over de, de, de brand van het strandpaviljoen Tam Tam, nummer 12. En onze collega's van NH zijn daar te plaatsen gegaan en hebben daar een reportage van gemaakt. En die willen wij u niet onthouden. Uiteraard half vier hebben we de evenementenagenda. En voor de rest hebben we de tweede uur natuurlijk ook nog veel Zandvoorts nieuws in het kort. En we volgen ook voor u live de kwalificaat. Oh nee, de, de derde vrije training. Ja, dat zijn andere tijden. Andere tijden sport is dit, hè? Dus uh, nee, dat volgen we ook voor u. Dus als we daar wat kunnen melden over... Max en consort, dan voorlopig Bottas de snelste in die uh, derde vrije training. Maar we houden u op de hoogte. Ik zou zeggen, genoeg reden om de komende uur ook te blijven luisteren en kijken... Naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En wil je meekijken? wwwzfm livenl Kijk je live mee? Studio Tolweg Tina. Vandaag, dus de 30 van Zandvoort. Hier in Stamford, daar word je gewoon blij van. En als je deze plaat hoort op de Stamfords Radio ook natuurlijk. Kijkers en luisteraars weer blij met uh, Jerry en de pacemakers uit de jaren 60. You never walk alone. Zo dadelijk gaan we naar als meer het slot van de wedstrijd. Uh, eerste helft uh, van vandaag uh, van de wedstrijd uh, FC Als tegen SV Stamford. We stonden net achter orde van Jan van der Leden, dus er is uh, werk aan de winkel even kijken of dat inmiddels gelukt is. Dat horen we zo dadelijk van Jan van der Leden. Maar eerst hebben we nog een lekkere danceclassic voor je. Hier is Can You Feel It? door de singer van de Jacksons en Can You Feel It. We gaan weer naar Jan toe. Jan van der Leden daar in Aalsmeer. Lekker in het zonnetje waarschijnlijk, Jan. Maar is het ook lekker, lekker op het veld? Gaat het goed met de SV Zandvoort? Nou, het is nog steeds 1 er, er zijn al een paar aardige kansen geweest. Een mooie voorzet van, van Jesse. Waar Salim uh, uh, net onderdoor liep. Uh, Kastie... Uh, Net uh, doorbreekt en heel goed verdedigd wordt. Weinig kans is komen er wel. Oké, okay, oké, okay, ja, oké. Okay. Ik zou ook zeggen dat het uh, dus als meer ook wel een afgekeurd doop heb uh, gemaakt. Wat afgekeurd werd, werd wegens een overtreding die van tevoren gemaakt zou zijn. Ik had het niet gezien, maar... Uh... Nee, ik, ik keur hem goed, uh, Jan. Ah. <laughs> ja, ja. ja, toch? Ja. ja, Het is in, in het voordeel van, uh, van, uh, van ons, om het zo maar even te zeggen. Ja. Dus uh, kunnen we alleen maar blij ja, mee zijn. Dus uiteraard. nog steeds 1-0. Hoe lang hebben ze nog te spelen in de eerste helft? Uh, de, de teller staat op 4 8 Maar ze hebben net ook een drinkpauze gehad. Dus ik denk dat daar nog een paar minuten bij getrokken wordt. Nou ja, we gaan er vanuit dat het uh, even bij uh, 1-0 blijft. En dan uh, zo meteen in de tweede helft uh, knallen, ja... Verder, eh, wat, wat betreft wind en zo, heb je allemaal weinig last van op het veld vandaag? Ja, we hebben een, een klein windje tegen. Maar dat, dat valt allemaal wel mee. Dat is, dat is niet de moeite waard. Oké, okay, oké. Okay. En ik moet zeggen dat we wel Milan Berg-Belenkamp moeten missen. Die zal een kwartier het veld uit. En vervangen door Philip van der Linden. Want uh, hij zal het wel weer uit zijn knie hebben. Oh, wat zeg je nou, Siebert, Siebert van der Linden? Die, die, die, die, die, die ja. wordt toch uh, gezocht voor uh, mondkapjes, of niet? Ja. <laughs> ja. Ja. ja. Nou ja, in ieder geval, uh, ja, geintje. Uh, dus, ja. nou ja, oké. Okay. Dus, uh, nou ja, de tweede helft gaan we er gewoon weer tegenaan, Jan. En uh, mocht er nog gescoord worden in de eerste helft, horen we het uiteraard ook even graag van je. Ja, ik, als, als dat zo is, dan uh, stuur ik hem happy. Okay, Oké, helemaal goed. Dankjewel, Jan uh, daar uh, in uh, Alsmeer. En uh, straks, uh, de tweede helft gaan we uiteraard of ook volgen van uh, die wedstrijd. Ja, ja.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 You hit the ground You know that since hey. the day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 You know een yeah, yeah, yeah, yeah. grote hit van yeah, alweer uh, vier jaar geleden: Strip that down. Uh, yeah, yeah, yeah. Inderdaad, Lion I'm Pain in. Uh, uh, yeah. yeah, weet je weer, yeah, yeah, yeah. <laughs> die andere wil ik even oh, vergeten. Dus oh, dadelijk gaan we het strand op. Uh, Eens yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. even kijken wat de mensen oh, allemaal. Oh, Hoe de mensen reageren op het de brand bij Tam Tam. Maar eerst deze zou de nieuwe single van onder meer Thomas, Agda en Rob Sanchez. Kijk, papje, doet dat mee. Ik sta buiten in de regen. heb de kroeg uit staat te wachten. Op een taxi die niet komt, en loopt naar huis terug door de kou. <tie> Nachten zoals dit was ik vergeten. Kon niet weten dat ik ochtends maar eten zo ontzettend missen zou. Wat zeg je? Wat ik eigenlijk zeggen wil.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 Nee, ik heb echt nooit gedacht Dat ik iemand zo missen zou Het is echt heel nieuw en ook lekker trouwens. De nieuwe single Mississao. Uh, Thomas Akta, uh, Rolf Sanchez en uh, Kraantje Papi hebben elkaar gevonden. En uh, inderdaad een uh, lekkere hit uh, in elkaar uh, ge gefrutseld. En uh, ja, waarschijnlijk uh, gaat het uh, best uh, goed in de komende hitparades. Nou, afgelopen week, je zei het net al in het uh, nieuws, uh, in het korte, albert -Jan, afgelopen dinsdag een uh, hele grote brand uh, op het strand, uh, Strandpavioen 12, hebben we het over Tamtam, uh, -Tam, voor het grootste gedeelte in vlammen opgegaan. Al oh, uh, zeg ik uh, wel dat ik uh, gisteren een filmpje zag in het, uh, zeg maar, het rechter gedeelte, zeg, ja. uh, zeg maar, hè, de, die, die losstaande tent, die is nog in tact gebleven. En de heren en dames van Tamtam -Tam hebben daar de gelegenheid voor opgepakt. En gewoon ervoor gezorgd dat dat weer open kan. En dat er toch dan nog een stukje Tamtam -Tam op het strand aanwezig is. Want wat een ramp voor dit paviljoen. Ja, want de restanten van het strandpaviljoen Tamtam -Tam trokken veel bekijks op de vroege dinsdagmorgen. Veel zandvoorters wilden met eigen ogen zien wat de brand afgelopen nacht had aangericht. Het is vreselijk, zo vertelde een man die elke ochtend een rondje langs Tam Tam Beach rijdt met zijn scootmobiel en zijn hondje. Ik kwam hier regelmatig een kopje drinken en het zijn hele aardige mensen. Zo gezegd, zo rond vijf uur dinsdagmorgen brak de brand uit en in een mum van tijd stond de hele zaak in brand. Toen ik hier aankwam, sloegen de vlammen uit het dak, al dus Fred van Veenstra, de bedrijfsleider van Tam Tam. Wat kan je doen? Helemaal niks. Het was gelijk klaar. Onze collega's van NHTV uh, uh, TV gingen dinsdagmorgen ter plaatse... en maakten er de volgende reportage. Verschrikkelijk. Ik uh, hoorde het op het nieuws vanmorgen in de NOS. En ik denk, nou, ik, ik loop toch elke morgen met de hond hier rijden met het karretje. Dus uh, ik vind het verschrikkelijk wat er is gebeurd. De brand brak vanmorgen rond vijf uur uit...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 En dan is uh, dit het gevolg, hè? Dus uh, dat, ja. we zijn klaar. Stond het al helemaal in lichte lijn toen we hier aankwam? Ja, ja. Ja, toen ik hier aankwam was er vlam uit het dak. Kom je wel eens hier bij Tamtam? Zat hier wel eens op het terras? Ja hoor, ja, een kopje koffie nam ik dan. Ja hoor. En het zijn hele gezellige mensen. Het zijn Jordanezen dus. En mijn vrouw is ook uit de Jordaan vandaan. Ja. Zo sneu. Net klaar voor het seizoen.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 Afgelopen dinsdagmorgen was ze op het strand aanwezig inderdaad en uh, trof daar ook uh, ja, kunnen we wel zeggen, de restanten aan van uh, een uh, ooit heel mooie strandpavioen uh, Tam Tam. En laten we hopen dat uh, de heren en dames uh, van Tam Tam het weer uh, kunnen oppakken en er uh, toch nog uh, een uh, redelijke seizoen ondanks uh, deze narigheid van uh, kunnen gaan uh, maken. In ieder geval uh, heel uh, slecht nieuws voor zijn Ze en, uh, heel veel natuurlijk uh, met alles en alles regelen. En, uh, ja, laten we hopen dat uh, de Icas ook steunen trouwens door even te kijken... Hè, van, uh, als ze weer open zijn. Uh, laten we hopen dat ze toch van dat hele kleine stuk uh, parfum... wat nog overgebleven is, uh, weer uh, wat uh, moois uh, kunnen maken. Dit voorjaar hier in Zandvoort. Het zal je toch niet nog een keer gebeuren, hè? Nee. Hou maar op. Hier is uh, UB40 en If It Happens Again...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 When your stuck in the back and the all in the wind then it's time to move along If it happens again, I'm leaving I'm back when my things ain't gone If it happens again, stop not looking back And I won't say I told you, sir so. I won't say I told you Banners in the works. All oh, the work's been done. Get your face rubbed in the dirt and true for everyone. But believe, if it happens again, I'm leaving. If it stays the same, I'm gone. When it compromises the substance, you say it's been going on too long. If it happens again. Vandaag uh, volgen wij uiteraard bij uh, CFM weer de voetbalwedstrijd van SV Zandvoort. Staat op dit moment uh, daarin als meer bij uh, Rust uh, 1 tegen 0. Dus uh, Alsmeer uh, staat uh, op dit moment uh, voor. Dus werk aan de winkel in uh, de tweede helft van uh, deze wedstrijd. Jan van der leden die volgt me uiteraard uh, voor ons. Wij volgen ondertussen ook uh, de derde vrije training uh, daar uh, in uh, Saoedi-Arabië. En het zonnetje staat op mijn scherm, dus uh, misschien kan jij even een tussenstandje geven, Albertjan. Uh, nou ja, uh, Leclerc wederom uh, tot in deze derde vrije training de snelste uh, gevolgd door Gasly. En op een derde plek vinden we PRS Verstappen. Die heeft heel lang in de pits gestaan. Die is pas uh, later uh, deel gaan nemen aan deze derde vrije training. Voorlopig op een zesde plek met 0,3 seconden achterstand op Leclerc. Maar dit gaat eigenlijk nog nergens om vanavond uiteraard de kwalificatie. Nu trouwens het of de evenementagenda. Ja, goed, nou, allereerst even regionaal goed nieuws. Want de Keukenhof is weer open. Afgelopen week is de Keukenhof weer voor, is geopend voor het publiek. Het park mocht twee jaar lang niet open vanwege de coronamaatregelen... maar nu, de bezoek, de, de, nu kunnen bezoekers de bloem, bloemenpracht weer in het echt beleven. We zijn zo blij dat er weer bezoekers naar de Keukenhof kunnen komen... zei een van de organisatoren. Naast de miljoenen tulpen, narcissen en sinter in het park... zijn de bloemenshows binnen in het paviljoen weer groter en mooier geworden. Ruim 600 bloemenkwekers leveren hun mooiste bloemen en planten aan de keukenhof, zodat bezoekers vele nieuwe soorten kunnen zien. De keukenhof is op 24 maart geopend en dat is nog open tot en met 15 mei. Dus bloemenliefhebbers, zet het in uw agenda. De keukenhof is weer open. Zoals gezegd, dit weekend grote evenementen, uh, wandel- en uh, fietsevenementen in Zandvoort. Zoals uh, gezegd uh, in het begin van het programma... vandaag zijn er 6000 wandelaars uh, begonnen aan de tocht de 30 van Zandvoort. En morgen, uh, zondag, luiden 3500 fietsers het nieuwe wielerseizoen in... met de achtste editie van de omloop van Zandvoort. Een recordaantal deelnemers gaat morgen vanaf half negen van start met de eerste ronde over het circuit... en vervolgens daarna een route over 45, 85 of 120 kilometer... in de omgeving van de Zandvoort. En dan hebben we natuurlijk nog 12.000 hardlopers. Want op, wat morgen komen bijna 12.000, u hoort het goed... hardlopers in actie tijdens de 13e editie van de Zandvoort circuitrun. Het parcours met de scherpe bochten en steile heuvels op het circuit... het strand, de glooiende duinen en de sfeervolle doorkomst door het centrum van Zandvoort... wordt ook wel de meest afwisselende parcours van Nederland genoemd. Het goede doel morgen tijdens de circuitrun is uh, stichting usscher syndroom Inschrijven uh, is natuurlijk niet meer mogelijk... maar voor de kids circuitrun kunt u nog wel inschrijven voor die zondag... want dat is 2,6 kilometer. Dan hebben we natuurlijk ook nog de cultuuragenda in Zandvoort. Allereerst de oud-Zandvoortwandeling. Dat is een initiatief vanuit het Zandvoortsmuseum. Zaterdag 2 april van 2 tot half 4 is het weer zover. Een oud-Zandvoortwandeling. De toegang is 5 euro. Aanmelden of informatie uiteraard via info apenstaatje zandvoortsmuseumnl dan hebben we op 2 april ook een boekpresentatie Schapen van vrouwkje van Tetterode. Zaterdag 2 april van uh, 7 uur s'avonds tot 9 uur s'avonds. Aanmelden is niet verplicht en de locatie is de Protestantse Kerk. Dan hebben we op vrijdag 15 april een pianoconcert in Pluspunt van 2 uur s middags tot kwart over 3. Toegang is 2,50 euro inclusief een kopje koffie en aanmelden via de Bali Pluspunt Zandvoort Noord. En dan hebben we ook nog beelden in Zandvoort tentoonstelling. Dan gaan we weer terug naar het Zandvoort Museum. Geopend op de woensdag tot en met zondag van 11 uur morgens tot 5 uur middags. Toegang 5 euro. En met een museumkaart is het gratis. En voor de kinderen, speciaal voor de kinderen van 2 tot en met 5, is er een echte Kees de Muis speelhuis. Kees de Muis is uh, samen met zijn vriendinnetje Julia komen wonen op de kleine speelzolder van het Zandvoort Museum. Hier kunnen de kleintjes, uiteraard onder begeleiding van ouders of begeleiders. Heerlijk spelen en leren. Vaak willen de kinderen niet meer weg. Vandaar dat uh, het Zandvoortsmuseum uh, sinds kort een Kees de Muis strippenkaart uh, hebben. U betaalt dan 10 euro voor zes de toegang met uw kind voor het museum en Kees de Muis. Uh, tot zover. Dankjewel Albert-Jan, dus weer voldoende te doen hier in Zandvoort. Gelukkig maar. Eerst genieten we nog even van het heel, heel lekkere sportieve weekend dit weekend. Vandaag de 30% van Sanford, morgen de omloop en uiteraard ook de grote circuiten afgelopen week in Nederland. Genesis en heel veel Sanforders daarbij. Waiting, waiting, yes. konden hun geluk niet op, want ze waren erbij. Het optreden van Genesis in uh, Psycho Dome, uh, afgelopen week... op maandag en uh, dinsdagavond, Jorde, de Invisible Touch. Dit is ZFM. kunnen Genieten van de muziek van Amy Winehouse doen we uiteraard nog steeds. Vandaar dat we ook deze hit van haar nog eens draaiden. Je you Know I'm No Good. Eens even kijken of dat ook geldt voor de heren van SV Als Meer. Want SV Salford is hopelijk goed de kleedkamer uitgekomen. Jan, goedemiddag nogmaals. Goedemiddag, Rob. Nou, ik had uh, voor de pep de kinesavond niet meegenomen, want die was begrepen. Ja? En ik kwam ze in de kleedkamer in om iets te brengen. Ik zeg: Alsjeblieft, jongens, het is hier Ja, een beetje vitamine. Ik, ik, ik heb er rode pepers in gedaan. <laughs> kijk, ik kijk, kijk, kijk, kijk, heeft het geholpen? Ja. <laughs> Veld, hè? Nou, de wedstrijd is nu uh, vijf minuten koud. En ik is goed opgaan. Het is niet, niet veel bijzonders van beide kanten nog. Het wordt nu opgebouwd door ons. Hm? Er zijn geen wissels in ieder geval in rust, leuk. Uh, ja. een nu naar Salim. Die gaan de bal meenemen. Die gaat de stadsgebied in. Die geeft hem niet af naar Jesse. Die geeft hem af naar Jesse. Oh, Jesse, voorlangs. Doop, Jan. Oh, tegen de paal. Jeetje, meneer. Ja, dus ja, er zijn wel de kansen. De zo, uh, Jan? Ja. En een de vliegtuig over. Ja, ja, dat, ja, dat hoort uh, bij uh, als, als meer dat, uh, ja. dat, uh, dat weet je. <laughs> ja, is, uh, ja. Nou ja, en af en toe uh, even zijn tulpje meepikken waarschijnlijk en dat soort uh, dingen. Ja. Ja. Nee, maar uh, Jan, jij gaat uh, de tweede helft ook uh, voor ons uh, in de gaten houden. Niet gewisseld. We gaan gewoon weer op volle oh, kracht oh, vooruit. Dillen, Dylan, dille, Dylan, dille, Dylan, rode kaart. Domme. Nee, geel. geel. Poeh. Uh, Alstmeer brak uit. En Dylan was, met nog twee verdedigen, pak je misschien mensen oppakken. Hij haalt hem eigenlijk nog een beetje grob onderuit. Oké, okay, was het geen uh, doorgebroken speler? Hij was niet echt doorgebroken, gelukkig ook niet in de hoogte van de tijd richten. Dus uh, hij kreeg geel. Maar dat, ik had zo dan ook ook. Nou ja, dus uh, tot nu toe uh, ja, hebben we het niet te klagen met uh, de arbiters. Nee, dat moet niet Het gaat goed. Dat ga ik zeggen, dat ik zeker niet zeg. Oké, okay, nou, uh, jij, jij, jij had uh, de tweede helft voor ons in de gaten. Jan, uh, geniet van het uh, mooie weer daar. Ik hoop dat uh, de vitamintjes uh, in de sinaasappels met, uh, met pepers uh, een beetje helpen. En dat, uh, dat we straks uh, nog een mooi spel uh, gaan krijgen van SV Zandvoort. Nog mooier spel. En uiteraard ook uh, met de doelpunten daarbij voor SV Zandvoort. Laat het open. Oké, okay, dankjewel Jan en uh, tot straks. He. Hoi. Vanmorgen hoor je een mooi nieuws op de Zandvoortse Radio. Over de tulbandactie van de Rotary Club. Maar wat is de Rotary Club nou eigenlijk? Nou, daar hebben ze een open dag voor. En zometeen na de volgende plaat gaan we het daarover hebben. En die volgende plaat is deze van Wil Nadie Willy William. No me el color de tu piel. Si Bandera, Dera. Je hoort het al, hè? wij bij uh, CFM krijgen al zin in de zomer. En vandaar ook uh, zin in de zomertijd, want die gaat aankomen. De nacht uh, natuurlijk in, uh, van twee uur is het ineens uh, drie uur. Hou daar rekening mee. Je hoorde de zonnige single van uh, Willie William en uh, Trompetta. Uh, op een, uh, ja, een parodie eigenlijk, of uh, naar aanleiding van een hele oude single uit de jaren negentig. Van Cool uh, Joss en Infinity. Net hadden we het al over de Rotary Club. Ze hebben een mooie tulbandactie hier in Zandvoort opgezet. Maar wat is de Rotary Club nou eigenlijk? En kunnen wij ook meedoen, Albert Jan? Dat is de vraag. Nou, in ieder geval kunt u kennis maken met de Rotary Club binnenkort. Want de Rotary Club Zandvoort nodigt iedereen uit... om op maandag 4 april vanaf half zeven s'avonds... tijdens de landelijke week van de open clubbijeenkomsten... naar strandpaviljoen Plazant te komen... Met de open clubbijeenkomst kunnen mensen op een laagdrempelige manier kennis maken met de Rotary. De doelstelling van Rotary komt kernachtig tot uitdrukking in haar lijfspreuk. Service Above Self". Iets van jezelf geven, dienstbaar zijn. Lid zijn van de Rotary verrijkt je leven, je helpt actief mee om het verschil te maken... en je sluit vriendschappen voor het leven. De leden zetten zich in voor goede doelen in Zandvoort... maar als de situatie daartoe noopt ook ver daarbuiten... Zo is er onlangs een grote bijdrage gedaan... aan de Stichting Artsenhulp, medicijnen voor Oekraïne. U of je bent van maandag 4 april van harte welkom... op de Open Club bijeenkomst om kennis te maken met de Rotary Club. De ontvangst is om half zeven in Beach Club Plazant... en de bijeenkomst is om half tien afgelopen. Aanmelden kan tot vrijdag 1 april... en het e-mailadres secretaris, eh, secretaris Zandvoort... Apenstaatje gmail.com Secretaris met een C Zandvoort te, C secretaris dan een C'tje Zandvoort In ieder geval kijk maar even bij Rotary Club Zandvoort Daar staat ongetwijfeld het juiste e-mailadres vermeld Kosten voor deelnemen aan de kennismakingsavond Zijn de kosten van, de, van het Rotary, Rotary menu bij Plazant Plus Consumpties Vermeld bij deelname naast je naam ook je beroep en leeftijd en neem voor meer informatie. Dus ook even voor deze speciale bijeenkomst. Informatie meer over de Rotary. En kijk je op de website www.rotary.nl-zandvoort. www.rotary.nl-zandvoort. En kom kennismaken met de Rotary Club Zandvoort op maandag 4 april vanaf half 7 bij nee, strandpaviljoen plazant. Ja, nou zeg je dat hè? Aanmelden tot uh, 1 april, weet je. Als ik dat soort uh, ja, dingen ja, lees, ja. zijn wel meer van die dingen, hoor. Uh, deze week ben ik er al een paar tegengekomen wat allemaal uh, op uh, 1 april is en uh, dergelijke. Dan ga je meteen denken van. Uh, aan die uh, oude grappen nog uh, over een bunker vol met, uh, met uh, mooie kunsten... die hier in Zandvoort uh, zou zijn, bijvoorbeeld. Hey, we hebben het over de 1 april-grappen, Albert Jan. Maar dit is geen uh, 1 april-grap natuurlijk. Dit is uh, namelijk op uh, 4 april de open dag van, uh, of open avond van de Rotary Club in Plazant. Meld je aan. Uh, het bericht is ook na te lezen op onze CFM-app... En uh, ja, we hebben het over de 1 april grappen. Uh, nee, maar is, is dat tot vrijdag 1 april. Dus, ja, ja, okay. ja, tot en met is het ja, dus ja, niet. Ja. Ja. Tot vrijdag 1 april. Nee, het is geen Nee, dit is, nee, is, geen is, nee, dit is, geen is zeker geen grap. Maar uh, jij ja, brengt ons wel bij de 1 april grappen. Want ja. zijn we er al eentje tegengekomen? Ik niet. Nee, ik ook niet. Dus nou ja, mocht er een uh, kijker of uh, luisteraar zijn die, die er al eentje tegengekomen is... Uh, hier in Zandvoort. Meld het even, dat kan via onze eigen ZFM-app als je daarop aangemeld hebt. Of gewoon eventjes naar redactieapenstaatje ZFMSandvoort.nl En dan kunnen wij erachteraan gaan wat die 1 april-grap dan is. En de lees je er meer over. Of dan hoor je er meer over op de Zandvoortse radio. Zo is het maar net. De jaren 60 nu weer. Happy Together.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 Nou, het weer is prima hoor. Hier in zandvoort hebben we absoluut geen klaargaan We gaan op naar het nieuws en weer van vier uur. Daarna zijn we er nog één uur lang. Ik zeg tot zometeen.